4 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. In Brussel wordt sinds half drie weer vergaderd over de meerjarenbegroting van de EU. Volgens een aantal delegaties blokkeerde Nederland een akkoord. Inmiddels is er een nieuw voorstel. Het is niet duidelijk wat daarin staat. EU-president Van Rompuy en de regeringsleiders van Nederland, Duitsland, Frankrijk, Denemarken en Zweden zouden over dat nieuwe voorstel hebben gepraat. De laatste blokkades voor een definitief begrotingsakkoord zouden daarmee zijn weggenomen. In een loods in Honslersdijk in Zuid-Holland heeft de politie een grote partij hash in beslag genomen. De drugs waren verdeeld over 17 pallets en hebben een straatwaarde van 13 miljoen euro. De politie spreekt van een recordvangst. Het heeft niet eerder meegemaakt. Het is een enorme hoeveelheid uh, uh, drugs uh, die natuurlijk uiteraard bestemd is voor doorvoer. wat kan dus zijn dat dat voor lokale markt is. We zijn wel van overtuigd dat nu we dit van, van de straat hebben gehaald... dat daar wel een aantal mensen uitermate teleurgesteld te zullen zijn. De partij is onder politieescorten vervoerd naar een geheime opslagplaats... waar de hash vernietigd zal worden. Er is nog niemand opgepakt. Het kabinet stuurt toch een lijstje naar de Tweede Kamer... met wat ministers individueel verdienen. Eerder wilde het de lijst om veiligheidsredenen niet openbaar maken. Sommige ministers ontvangen een extra hoge vergoeding... omdat ze in een zware gepantserde dienstauto rondrijden... waarvoor een hogere bijtelling geldt. Een meerderheid in de Kamer wilde toch inzagen. En ze krijgen hun zin, zegt vicepremier Ascher. Hoe dat dan vervolgens per individu in de administratie uitpakt... daar willen we geen gedoe over hebben. Dus we publiceren dat met naam en toenaam. En dat zullen we ook blijven doen. We verwachten dat dan ook daarmee... iedere discussie die er daarover gevoerd zou kunnen worden... die kan dan gevoerd worden. En dan kunnen we daarna weer door met andere dingen. Met alle vergoedingen liepen de salarissen in 2011... uit van 190.000 tot 199.000. Alle 660.000 zakelijke klanten van de ING kunnen sinds vanochtend niet online of mobiel bankieren. De bank kampt met een storing. Dit heeft ook gevolgen voor de service in bankkantoren en via de klantenservice. Niet alle diensten zijn beschikbaar. Hoe lang de storing gaat duren is niet duidelijk. Zakelijke klanten worden via de website van de ING en via Twitter op de hoogte gehouden van het verloop van de storing. Particuliere klanten kunnen wel gebruik maken van alle diensten. Minister Blok is optimistisch dat hij tot een akkoord kan komen met het CDA over de hervorming van de woningmarkt. Het CDA dreigt deze week de plannen van het kabinet te blokkeren. Het gaat dan onder meer om de voorstellen om scheef wonen tegen te gaan en de woningcorporaties een heffing op te leggen. Er wordt druk overlegd en gerekend achter de schermen, want het kabinet heeft het CDA nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Blok wilde na afloop van de ministerraad niet veel kwijt over de gesprekken. Maar zeiden er wel iets over. Het is zo dat ik eh, natuurlijk niet met lege handen eh, de gesprekken inga. Tegelijkertijd is de financiële situatie van Nederland heel zorgelijk. Dus het is ook niet zo dat ik eh, grote bedragen in mijn achterzak heb. Want dat kan Nederland zich echt niet veroorloven. Het weer vanavond en vannacht is er vooral in de kustgebieden kans op een enkele winterse In het binnenland is het overwegend droog en wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Met uitzondering van een smalle kuststrook vriest het licht. Morgen op de meeste plaatsen droog, maar in het noorden kan een enkele bui voorkomen. Verder is er geregeld ruimte voor de zon en liggen de maxima rond 3 graden. ANW-verkeersinformatie. Ah, er staat in totaal 50 kilometer file, Dat is niet meer dan gebruikelijk. Een paar opvallende zaken. Op de A16 van Breda naar Rotterdam voor de drechttunnel 4 kilometer. Dat komt door een te hoge vrachtwagen, maar de rijbaan is inmiddels vrij. Op de A20 naar Gouda bij Moordrecht 4 kilometer. Daar is een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam... voorknopend Hellegatsplein 2 na een ongeluk, maar de rijbaan is vrij.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 Goedemiddag. Welkom terug hier vanuit De Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Het is heel erg spannend in Brussel. Er wordt weer vergaderd. Het is een uitputtingsslag en Nederland zou een deelakkoord hebben geblokkeerd. We gaan er zo direct over praten met Bas Eickhout, Europese parlementariër voor GroenLinks. En natuurlijk gaan we zoals altijd browsen met Bert Brussel. Je kan reageren op alles. Twitter ons, hashtag AvroVML. Of bekijk ons op vrijdagmiddaglive.avro.nl. Spreek over Ries. Yes, dames en heren, groot nieuws deze week. Deze week is namelijk duidelijk geworden van wie de beenderen zijn... die vorig najaar zijn gevonden onder een parkeerplaats in het Engelse Leicester. Het skelet is van de slechtste, meest vreed koning van Nederland ooit... Richard III. De derde het is, uh, werd geboren... Engeland. Engeland? Wat zei ik dan? Land. Oh, nou ja, Goed. Het is laat. Engeland, het is heel vroeg. De koning van Engeland, Richard III. De derde werd geboren in 1452 in Fotheringay Castle. En stierf 32 jaar later tijdens de slag bij Bosworth. Onze gasten kan ons hopelijk wat meer vertellen over Richard III bij leven en Welzijn. Want ze heeft nog met hem gestudeerd. Dames en heren, graag een hartelijk applaus voor mevrouw Anna Pickfordshire Castle in the Fields Whilst Sleeping chip is dancing around. <tied> Welkom, mevrouw. Pickfordshire Castle in the Fields... whilst Sleeping shepherds is dancing around. Welkom. Ja. Uh, Oké. Okay. <laughs> Waar was u toen u hoorde dat de gevonden beenderen deze week... daadwerkelijk het skelet van Richard III vormden? Ja, heer, uh, Nee, ik, ik weet eigenlijk niet meer... Oké, okay. nou goed. Ja, in... We, nee, ik kan me iets verzinnen, maar ik zit echt mijn her ja, ik weet niet meer. Ik was op de dispuutsloep of uh... okay. de Oké. Bij mijn moeder, ik weet het gewoon niet meer. Goed, uw moeder die leeft ook nog, want u bent zelf al belachelijk oud, toch? Ik word over een maand 562 jaar. Ja, moet je eens kijken. Dat is oud, hoor. Ja, vind ik niet raar, hoor. In mijn familie worden alle vrouwen heel oud. Ja, mijn, mijn moeder... Mijn moeder viert overmorgen bijvoorbeeld haar. 798. Nee, nee, nee, nee, die wordt al 803. Zo. Ja, nou, dan zullen jullie allemaal wel stijl van achterover vallen. Maar zo, nou ik ja. ben ziek, dan kijken. Ik van weinig dingen meer op. Maar goed. Maar goed, inderdaad. Mevrouw. Pickfordshire Castle in the Field was Sleeping uh, Shit. Is zeg maar en. Zeg maar gewoon en. En, dat is wel makkelijker. Wel, oké. Okay, en hoe was Richard III? Waar we allemaal benieuwd naar zijn. Ik begrijp dat u samen hebt gestudeerd. We zaten bij hetzelfde dispuutje. Ja. Oké. Okay. En was hij, Richard III, in zijn studententijd al zo vreselijk bad, zo vreselijk slecht, zoals nu steeds wordt beweerd? Of viel het eigenlijk wel mee? Ja, Even mm -hmm. terugdenken, hè? een paar eeuwen terug. Uh, echt slecht zou ik Ries de derde uh, nou, niet echt willen noemen. Hij was slecht, hij was klein. En vooral een beetje irrie, vond ik, maar uh, we lachen op zich. Oké, okay, nou, top, goede info. We hebben nog iemand uitgenodigd die ons veel over Richard Thad kan vertellen. En wel, Philippa Langley. De vrouw die beweert deze week een chill te hebben gevoeld... toen ze over de parking lot liep waar Richard Thad onder begraven bleek te liggen. Ja. Miss Langley. U heeft zich grondig verdiept in de kleine, gebogelde man. En u vindt dat zijn blazoen gezuiverd moet worden. Zeker te weten. Uh, Richard is zwart gemaakt mm -hmm. door een groep mensen in de tijd... waartoe ook William Shakespeare, Shakespeare. Al behoorde. Iedereen herinnert zich de Richard uit het toneelstuk... maar niemand hoe hij echt was. Ja, ik wel dus. Hoor. Ja, u wel, maar u zit de boel hier in de maling te nemen. Dat, dat, dat heb ik, ik dus al, al lang in de gaten. Ja. Uh, boeien. Een schande is dat, dat, dat dit schepsel hier aan tafel mag zitten. Ja, maar ik weet ook niet niet. Over Richard. Uh, het was misschien een man met kuren, maar hij was mm -hmm. keihard goed voor de armen, voor het bevorderen van lezen. En hij heeft de stencilmachine uitgevonden. Oh ja. U zegt Richard III heeft de stencil machine uitgevoerd. Uh, nee, dat weet ik eigenlijk niet zeker, maar de rest wel. Oké, okay, nou, u, u lijkt ook wel een beetje in love met uh, Richard III. Ja, dat ben ik ook. Ja, Als ik leuk. hier hoofdgast was en er zou een Google-lead voor me gemaakt worden, ja. dan had u bij afbeeldingen kunnen zien hoe ik met een totaal hysterische blik in de ogen poseer naast een reconstructie van het hoofd van Richard III. Ik ben that. helemaal gek gek van die man. Ja, ik wou ja, dat ik ja. ooit iets met hem had gehad. Verkeering. Samen lopen bij elkaar op de koffie. Heerlijk. Geweldig. Ah. Ja. Um, even de laatste vraag aan de dame naast u. Ja. Anna, pick the true castle in the fields while she is sleeping and dancing around. Heeft u wel eens iets met Richard III gehad? Verkeering? Uh, nee, ik heb wel een keer een beetje kleft aan tongen bij de Thames... na een avondje pubben. Ja. Maar daar kan ik me eigenlijk ook heel weinig van herinneren. Ja, oh ja dat ik hem op moest tillen. Anders stond hij met zijn uh, tong mijn navel te piercen. God, wat onnibetel. Juist. Ik mag u beiden hartelijk danken voor uw komst. Oh, ik ben heel... jaloers. Ik wou dat Richard III met mij had getond. Ja, nou, het Pardon. deed best goed. Uh, oh, wat heerlijk. Kunt u goed. mij daar meer over vertellen? Oh, nou gelooft u mij opeens wel. Uh... Dat maakt me niet uit. Ga door. Nou, hij ging bijvoorbeeld met zijn handen onder... Mijn Mali en oh. nou, Geweldig. Dames, dank voor uw komst. En hij had ook een enorme. Uh, super, oh. dat je zegt. Oh. Heel goed. Oh, uh, weet je wel dat Ik oh. al, uh, ben blij. Marjan Luif, Sannewallis de Vries en Henry van Loon. Ik zei het, uh, het, het spant erom in Brussel. Er wordt maar doorvergaderd. Ze zijn uh, zojuist, of een, een anderhalf uur terug of zo, weer aan tafel gegaan. Nog steeds geen zekerheid over een akkoord. Uh, als het er komt, moet het Europese parlement gaan instemmen. En de vraag is, gaan ze dat doen? Want er is grote weerstand, er is zelfs al sprake van... Uh, begrijp ik uh, onder andere op door de voorzitter van het Europese parlement... om daar een geheime stemming uh, van te maken. Ik praat erover met Europarlementariër Bas Eickhout van GroenLinks, welkom. Goedemiddag. En natuurlijk ook aan tafel Bert Brussen van The Post online... Uh, die natuurlijk uh, geheime stemming toejuicht. Nee, ik ja, oh sorry. ironie. Uh, was ironisch, helemaal niet van ironie. Nee, uh, oh, Sorry, ja, ik ja, al. Een enorm toenemen. Nee, hoor. Ik... Nou, serieus dan? Een geheime stemming? Ja, dus dat is volgens mij gewoon antidemocratisch. Volgens mij hebben we een, in een gezonde democratie moet dat allemaal transparant zijn. Nou zijn we er wel steeds meer op weg. De meneer van GroenLinks is het vast met me eens... om dat allemaal zo min mogelijk transparant te houden. En zeker ja, in het Europarlement is dat problematisch, vind ik. Maar laten we dat meteen maar aan Bas Eikhout voorleggen. Eh, eh, Voor of tegen een geheime stemming? Absoluut tegen. Absoluut tegen? Ja, ik vind het echt onzin. Waar, ik... waar komt het van de voorzitter, begrijp ik? Nou, hij heeft gezegd dat deze kans er is... Er is een regel, wist ik eigenlijk ook niets van van tevoren... dat je met 20% van de Europarlementariërs... als die verzoek doen tot een geheime stemming, dan moet dat... Dus, dat, dus het zou kunnen dat hij geheim wordt? Als ja, ik, ik denk zelfs dat dat wel gaat gebeuren. 20% van uh, Europarlementariërs. Ik denk, maar waarom uh, zouden die daarvoor zijn? Uh, dat zijn vooral bij de twee grotere fracties. De Christendemocraten en de Sociaaldemocraten. Die balen hiervan, maar die durven niet openlijk tegen te stemmen. Want dan, hè, dan krijgen ze ruzie met hun regeringsleider. Dus dan maken ze er een geheime stemming van. En dan stemmen ze stiekem tegen. Dus de kans dat er tegengestemd wordt, wordt ook groter... als het een geheime stemming wordt? Absoluut, ja. Absoluut. En het akkoord zelf, want ja, ik zei het natuurlijk, hebben we nog geen zekerheid over een akkoord. Er is wel al heel veel naar buiten gekomen. Het schijnt, zijn de laatste berichten dat Nederland zelfs een tussenakkoord heeft geblokkeerd. Daarna is Van Rompuy weer gaan praten met Nederland en andere landen. Er ligt nu weer opnieuw een akkoord waarvan ze verwachten dat we dat vandaag nog gaan horen. Uh, maar wat we in ieder geval wel begrepen hebben, de begroting gaat sowieso. Naar beneden. Dat, dat is op zich eigenlijk vrij revolutionair hè, voor Europese dat is, begrippen. Uh, dat is revolutionair. Ja. Nou, dat zou voor Nederland als Nederland in zijn uitgaven naar beneden zou gaan, zou ook revolutionair zijn, want Nederland stijgt ook in zijn uitgaven. Ja, ja, ja, dat is het andere punt. Uh, we hebben een korting uh, ooit afgedwongen van een miljard. 1 miljard. Ja. De vraag is, houden we die? Ja, en de geruchten gaan ook dat het daar wat langer duurde. Uh, de korting, de, de, de, de echte korting, die gaat terug van 1 miljard naar 650 miljoen. Maar nou schijnt Nederland uh, in de, bij de BTW-afdrachten weer iets minder te hoeven aftragen, gecompenseerd te worden. Ja, en dat zou dan neer moeten komen op 360 miljoen. Nou, 360 plus 650 en je hebt weer je miljard. Kom je Allee, geen dank voor. Nee, nee, nee, nee, nee. Alleen uh, het is wel afhankelijk van hoeveel er gekocht wordt, je BTW-afdrachten. Dus dat is wat onzekerder, dat getal. En nou schijnt dus Rutte vooral hier erg zenuwachtig van te worden. En dat daarom het zo vertraagd was. Want hij wil natuurlijk niet nog een keer verweten worden dat hij een rekenfout heeft gemaakt. Het ligt een beetje gevoelig bij hem. Nee, we gaan uh, afwachten waar hij mee terugkomt. Maar als het hem lukt om dat financieel, zeg maar, uh, break-even te houden. Hè? Dus ja. om, om hem niet in te leveren. Wat doet GroenLinks? Dan zeggen jullie hartstikke goed gedaan. Wij stemmen in met dit akkoord? Nee, want wij kijken naar waar gaan de uitgaven. Toe. Wat is de inhoud van de begroting? En ja, die is eigenlijk heel slecht. Kijk, Rutte die komt naar huis en die zal zeggen: ik heb een uh, he, de begroting is naar beneden, ik haal mijn miljard korting, ik heb het hartstikke goed gedaan, dus hij is de held. Cameron kan ook terug naar Cameron, of kan terug naar Londen, die heeft het ook goed gedaan. Maar het probleem is dat eigenlijk de netto betalende landen de hoogte van het budget bepalen. Terwijl de ontvangende landen, Zuid-Europa en Oost-Europa, die bepalen eigenlijk dan wat meer de inhoud. Want het is, ja, het is een compromis, het zijn 27 veto's, dus iedereen kan het tegenhouden. Dus iedereen moet wat krijgen. Dus Zuid-Europa krijgt zijn landbouw, Oost-Europa krijgt zijn structuurfondsen. En alle modernisering, die wordt gezorgd. Zoals? Bijvoorbeeld investeringen naar ICT. In de laatste getallen die je hebt gezien, gaat terug van 9 miljard naar 1 miljard. Dus... Kroes dus, uh, is haar budget kwijt. Nee, precies. Ja, dan kun je zeggen. Energieinfrastructuur, wat we dus juist nodig hebben... Hè, voor meer verbindingen van juist ook duurzame energie... gaat terug van 9 miljard naar 5 miljard onderzoeksbudget schijnt terug te gaan van 80 miljard naar 64 miljard. Dat staat nu allemaal in die cijfers, daar onder die grote getallen. Daar zal Rutte het waarschijnlijk wat minder over willen hebben. Die heeft het over 960, het totale bedrag. Maar dat het dan vooral dus blijft gaan naar landbouw en structuurfondsen... ja, dat is eigenlijk het gevolg van deze koehandel. GroenLinks is niet tegen bezuinigen... Maar jullie zijn tegen uh, ja, de manier waarop de begroting eigenlijk niet verandert. Ik als het moet om de zeggen, als gaat. ik nu zo hoor waar het geld naartoe gaat, denk ik van nou, dan word ik ineens een uh, groot voorstander van bezuinigen. Voor mij is echt belangrijker waar gaat het geld naartoe. En ik denk echt, ik ben wel van de school dat Europa uiteindelijk meer geld zal nodig hebben. Voor, omdat wij steeds meer taken hebben. Eigenlijk zou je ook vinden dat er niet bezuinigd moest worden? op de totale... Dat ligt dus aan de inhoud. heel simpel voorbeeld. Mm. Uh, ambassades. In Afrika hebben alle EU-lidstaten een ambassade. Daar zou je dus 27 keer op kunnen besparen... en dan één keer meer moeten betalen, namelijk Europees geld. Dat is een bezuiniging voor de totale Europese economie... maar meer Europees geld. Dus het ligt echt aan de inhoud. Waar het naartoe gaat, als er echt een vergroening is van het budget... dan vind ik dat er meer nodig is. Maar als ik kijk naar dit budget, denk ik, ja, sorry, ik, ik kan dit niet steunen. Dus er wordt, uh, uh, ja, met heel veel moeite kun je wel zeggen... want het is letterlijk een uitputtingsslag. Waarschijnlijk vandaag is nog steeds de verwachting een akkoord bereikt. Ja, laten we het hopen. Ja. Ja. En dan uh, komt dat in het Europees parlement. Die moet ja. daarmee instemmen. Ja. GroenLinks, gaat dat dan, als het zo licht zoals we het nu hebben besproken... niet meer instemmen? Denk je dat de meerderheid van het parlement tegen gaat stemmen? Ik, ik, nou, ik denk dus met een geheime stemming wel. Ik weet het niet goed. Ik denk uh, dat ik redelijk solide kan zeggen dat de Groenen hier tegen... Als deze cijfers zo blijven als ze zijn, dan zullen de Groenen tegenstemmen. Ik weet dat uh, de linkerfractie, waar de SP in zit, ook tegen zal stemmen. Het komt echt neer op die twee grote fracties. Christen-Democraten en Sociaaldemocraten. Wat gaan die doen? Dat is echt een grote meerderheid. Ja, als het een geheime stemming wordt... Worden van de Christen Democraten hier ook al dat ze er niet blij mee zijn? Ja, maar goed, dat, dat iedereen moppet een beetje en gaan stemt uiteindelijk in. Hè. Mm. Dat is meestal bij die twee grotere fracties. Maar bij een geheime stemming... Dan, ik, dit, dan het, denk het, je dat die kans... Maar wat ja. gebeurt er als het, als het uh, akkoord weggestemd wordt dan? Als er uh, geen akkoord komt, en dat is natuurlijk het interessante eraan... dan wordt het budget van 2013 bevroren naar 2014. En net zolang totdat er geen nieuwe zevenjarige begroting is... wordt het elk jaar dus bevroren Dus door. dan blijven we te veel uit. En dat is niet wat je wil. Nou, dan zijn er een aantal mensen die, dus aan nu al zitten te berekenen, denken. Nou, een bevroren budget naar 2014 is voor een aantal landen misschien wel positiever. Maar ja. wil GroenLinks dat ook? Want dan nee, valt wil... ook niks in de verdeling op de begroting. Ik wil gewoon een goede begroting. Ik wil een moderne begroting. Deze kan ik niet steunen. Maar ik hoop dus dat er gewoon wat meer gaat naar die vergroening. Ja, wat ik, wat ik zou kunnen voorstellen, wat er nog in de onderhandeling met het Europese parlement gebeurt. Is dat er in ieder geval na drie jaar echt een echte review komt van dit budget. En dat er iets meer flexibiliteit in het budget komt. Zodat die fondsen die onderbenut worden, straks wel naar een moderne Ja, want het is een begroting kunnen. die over zeven jaar gaat. Ja. Dus je wil dat er na drie jaar opnieuw naar uh, gekeken wordt. Maar ja. hebben we eigenlijk nog wel tijd om, om al die veranderingen aan te brengen. Want er ligt nu een nogmaals heel moeizaam bereikt akkoord. De kans dat je dat zomaar weer even uh, aanpast... Ja, dan wil iedereen, dient dan weer nieuwe wens in, is ja, natuurlijk heel klein. maar met alle respect, de regeringsleiders wisten van tevoren... staat hartstikke in dat verdrag, het Europees Parlement moet instemmen. En het Europees Parlement heeft twee jaar geleden al een standpunt ingenomen. De regeringsleiders zijn twee jaar lang met zichzelf bezig geweest... en komen nu met een akkoord en zeggen hier Europees Parlement slikken ja dat het Europees Parlement dan zegt sorry laten we eerst even kijken naar de inhoud en dat het dan dus europarlementariërs zullen zeggen sorry deze inhoud is niet goed zoals de groenen ja. Met als houden nogmaals, dat we meer uit blijven geven... en dat we die miljard wel verliezen. Want dat is het gevolg als de status quo gehandhaafd uh, wordt. Ja, maar ik ben er wel gewoon voor het Europees Belang. En het Europees Belang is dat wij naar een moderne begroting gaan. En dat is mijn inzet. En je zit namens Nederland in het Europarlement, toch? Ja, maar ik zit er wel voor het Europees Belang. En weet u, het Europees Belang dat is nog vaak ook nog eens het Nederlands Belang. In dit geval niet, want dan gaan we gewoon veel meer geld betalen ja, wij gaan als Nederland misschien iets meer geld afdragen maar als je er een goede besteding mee doet, dan heeft Nederland daar wel delen paard bij. Bert Brussen, vrees jij uh, dat het Europees parlement... Uh, een eventueel akkoord, we moeten toch zien of het er komt... maar gaat tegenhouden? Ik, waarom moet ik dat vrezen? Nee, ik vrees het helemaal niet. Om, omdat het ons geld gaat kosten als dat gebeurt? Ja, maar ja, ik, ik ben uh, iets minder, iets cynischer dan uh, mijn GroenLinks uh, tegenkandidaat. Ik denk uh, dat als dat er door moet komen, dan gaat dat er wel door. En dat is volgens mij ook iets, de geheime stemming, dan weten we dat niet. En dan, als het dan niet doorgaat, zeggen we, nou, dan doen we nog een geheime stemming. En dan nog één, en dan nog een. Of we passen het aan, zoals de vorige keer bij de Europese grondwet. En dan noemen we het anders. Haal het dan, volkslied eruit. Ja, precies. Ja, maar, haalt ja. het volkslied eruit en duwt het Zit er wat door. in, of is het te cynisch? Uh, nee, op dit, dit front enig cynisme mag wel, ja. ja. We gaan kijken, a, om te beginnen natuurlijk wat eruit komt... en b, wat vervolgens het Europees Parlement gaat doen. Tot zover dank, Bas Eickhout van GroenLinks. Straks meer Bert Brussen, maar eerst meer Jacco Karner... Jago Kartner, Jos van Tollop, Drums, Kees Groenteman, Gitaar, Jasper Verhulst, Bas... Je hoorde de ballad of Little Jane van het debuutalbum Cabinet of Curiosities. Bert Brussen en ook nog aan tafel Bas Eikhout van GroenLinks. Een uh, druk gebruiker van uh, internet en sociale media, of valt ja, het wel mee? Ja, ik twitter wel redelijk veel, ja. ja. En, en, en levert dat wat op voor een politicus? Nou, ik vind van wel. Vooral voor een Europarlementariër eigenlijk. Heel veel mensen weten niet goed... Het enige meer contact met je achterban te krijgen. Nee, nee, maar dan krijgen mensen wel dadelijk het gevoel... oké, okay, dat is hij dus aan het doen als Europarlementariër. Dat doen ze zo goed, goed, hoor, bij GroenLinks. Ja. Dat is het ja. al, al heel nauw. Uh, social media gebruiken ja, okay. en internet, et cetera. Wat heb jij geselecteerd voor ons? Uh, nou ja, we hadden afgelopen maandag uh, werd het nieuwe NL-alert getest in Nederland. Voorheen hadden we uh, de alarmsirene die uh, één keer per maand loeide: van de bescherming, burgerbevolking, daterende uit 1950, dat als de Russen komen... dat je dan weet dat je dan uh, moet duck en coveren mm -hmm. uh, Daar hebben ze nu al in 2012 een nieuw systeem voor uitgedacht. Uh, en dat gingen ze testen. Uh, het systeem is dat uh, mobiele telefoons dan een sms'je krijgen. Uh, sms'je leg ik even uit voor de jonge luisteraars... <laughs> die nu via internet meeluisteren. Overigens niet via een embedded stream... want dat mag niet via de NPO, maar via een aparte website. Allemaal oh, onderwerp gaat door. Uh, en, uh, Um, nou, smsje, dat is de voorloper van, uh, van een WhatsApp. Um, nou goed, dat werd dus, is dus uh, afgelopen maandag getest. En ongeveer 1 op de 10 telefoons kreeg inderdaad een smsje. Um, een klein succes, of een, eigenlijk een mislukking. Ja, een, ja, een beetje weer wat je verwacht van een overheidstest en uh, ICT. Ja. Maar ze dat, van... dat erop bezuinigd wordt ook trouwens, ben ik echt, uh, echt heel blij ja, ze mee. Ze hadden wel van tevoren gezegd dat heel veel telefoons niet geschikt waren. Hè? De iPhone ja, de of iPhone, of... dat was dan de schuld van Apple, zeggen ze. Oh, maar Apple okay. zegt dan, nou is denk ik de schuld, maar goed. Um, maar je bedoelt ook telefoons die wel geschikt waren? Daar kwam je ook niet Nou, echt heel weinig. Want ik zat ook op een redactie met acht mensen. En niemand kreeg een sms'je. We hoorden wel de sirene. Dat wel. Dus die doet dit in elk geval wel. Ik heb even gecheckt. En het is het liefste een telefoon met draaischijf Als je die hebt, dan krijg je binnen. En verder, je hebt dus telefoons hele oude. En die klinken zo. Als er een sms'je komt. Als je dat hoort op je telefoon, wanneer... Als je, dat, als je dat hoort, op je, op je telefoon wanneer je sms krijgt, dan werkt het wel. Maar als je dit hoort, <totstuk> dan kun je dat NL Alert echt vergeten. Dan is het, je telefoon te modern. Ze gaan het nog een keer proberen, geloof ik. Ja, ja, ik ben benieuwd. Misschien dat er een onderzoekscommissie in de EU-commissie... Ja, ik ik dat voelde een raar. parlementaire enquête ja, aan. Ja. Dat was ik dus wel bang we, voor. We merken je, je wilde het ook nog over Europa hebben, toch? Ja, uh, nee, ja eigenlijk omdat jij nu toch hier tegenover ja. zit. Uh, ja. <laughs> de koma, Europese koma. Unie die wil het uh, imago op internet verbeteren. Nou is dat hard nodig, dat zul je ook wel weten als je heel veel twittert. Ja, er uh, zijn wel commentaar op. Daar ja. hebben ze ja. nu uh, 2,3 miljoen euro belastinggeld Gaan belastinggeld uh, gebruiken voor een... Uh, een ja, zelf noemen ze het een persmonitor... die het imago van de EU op internet moet verbeteren. In gewoon transparante taal is dat dus propaganda, online propaganda... Um, nou ja Wat je begrijpt, de EU is fantastisch. Toen de EU geboren werd, bloeide er overal bloemen... en ontstond er een duizendjarige rijk en ging de maan zingen. Waarvoor uh, hulde overigens aan de EU. Dus het is belachelijk dat er nog steeds mensen op internet... niet uh, automatisch de EU bejubbelen. Nou, dat gaan ze dus bestrijden. Dat gaan dus, uh, mensen gaan uh, zich mengen in uh, fora en discussies online. En uh, waarschijnlijk ook anonieme trollen. En uh, inderdaad zeggen van, nou, de EU is uh, fantastisch. Hoeveel was in... het ook weer, zei je? 2,3 miljoen, op, op duizend miljard is eigenlijk ook niet zoveel. Of is het nee, te veel eigenlijk gehad? Nee, ik vind dit ook echt dom. Uh, maar dit is een beetje, dit, dat zie je wel vaker... Uh, het is een Europees instituut... en uh, in Nederland zijn dit soort debatten altijd wat veller. Uh, men zit daar nog met wat oude reflexen van... we moeten gaan vertellen dat de EU goed is. Als we vertellen dat het goed is, gaan mensen ja, denken dat het goed is. Kijk, dat is echt een klassieke fout. Zodra jij moet gaan vertellen dat je eigenlijk best wel goed werk doet... dan ben je eigenlijk al verloren. Maar ja, dus toch weer weggegooid geld. Nou ja. ja, maar dat zei dus de VVD ook al. Die zei, als de EU zich nou gewoon aan een kerntaken houdt... en zich gaat richten op een, op een goed beleid... dan krijgen ze vanzelf ook het imago wat ze zo graag willen. En dat is een beetje... Het is echt in, ook een enorme oud-mediale gedachte... dat ja. je de media kunt besturen. En, uh, het is ook en, echt ja, wel een beetje... Uh, ik heb hem wel eens van die Gehad, en toen zei ik: nee, kijk, wat de communicatieafdeling van het Europees Parlement moet doen, bijvoorbeeld is te laten zien wat zijn nou de debatten die er gevoerd worden. Er wordt gewoon een politiek debat gevoerd. Laat dat nou dat zien. Dat feitelijk zien wat er gebeurt, maar, ja. dan moet je maar hopen dat het imago verbetert. Nou ja, goed, dat zou nou Achsel. wel hopelijk. Als je in ieder geval ziet dat er politieke discussie is, links versus rechts, nou dan laat dat nou gewoon ja. zien. Maar ga niet vertellen oh. dat het instituut. We goed hebben het is. vandaag weer een beetje laten zien. Bert Brussen, dank. Ook Bas Eickhout van GroenLinks, dank. Eh, Jacco Gardner, ook dank. Het Publiek hier, dank, want dit was vrijdagmiddag live bed gesloten. Ja, het zal Bas ook interesseren. We hebben het laatste nieuws over de Eurotop. Jeroen Tjepkema heeft de laatste details, hoort u zo in het nieuws. We hebben ook verder nieuws over Zandvoort, het racecircuit. Natuurlijk besteden we aandacht aan carnaval. En we hebben nieuws over de gasboringen. Een bomvolle uitzending. Maar eerst Jeroen Tjepkema met het laatste nieuws. Radio 1, het NOS-journaal.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 ADB verkeersinformatie, er staan 23 files, bij elkaar 70 kilometer. Dat is wat minder dan gebruikelijk. Een paar zaken vallen op. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkem vielen na een ongeluk bij Papendrecht 4 kilometer, maar de weg is daar weer vrij. Na 20, hoek van de rond richting Gouda, tussen Knoopenterprekse plein en, en Moordrecht 7 kilometer. Ook daar is de weg weer vrij na een aanrijding. En de A27 van Utrecht naar Breda, bij Reksmond 2 kilometer. Daar staat een kapotte auto stil. De linkerrijstrook is dicht.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 NOS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Een hele goede middag. Er is dus een akkoord in Europa. Tijn Zade, onze correspondent in Brussel en al 24 uur in touw. Tijn, wat weet jij over dat akkoord? Nou, er is net een uh, tweet uh, uh, gestuurd door Herman van Rompuy, zelf de man die deze vergaderingen voorzit. Uh, vergaderingen van de regeringsleiders hier in Brussel. Hij ziet nu rond dat er een, een deal is. Uh, de leiders uh, zijn akkoord voor uh, de uh, zeven jaren begroting van Europa. Maar natuurlijk nog geen details. Nou, in grote lijnen zal het op neerkomen wat we vanochtend al uh, wisten met het voorlopig akkoord. En dat is dat uh, de begroting van Europa flink omlaag gaat. Dat is historisch. Nog nooit gebeurd in de geschiedenis van de Europese Unie. En daarna uh, na vanochtend zijn alle landen... Uh, nog eens gaan kijken naar de details. Hoe word ik daar beter van of slechter van? Uh, nou, en Dat heeft nog uren geduurd. En nu is er dus een akkoord. En ja, ja. we hopen binnen nu en een half uur meer te weten. Ja, maar een van de landen die uh, nog eens is gaan rekenen... dat was Nederland. Uh, want in de berichtgeving in de loop van de dag... werd toch een beetje duidelijk dat Nederland... een behoorlijk gevecht heeft gevoerd voor het behoud van de korting. Ja, precies. Uh, er kwamen zelfs berichten naar buiten... dat Nederland uh, het akkoord zou blokkeren... Ja, dat uh, is inmiddels wel weer gedeblokkeerd. Maar uh, die blokkade, dat hield simpelweg in dat Nederland nog eens een keertje met Van Rompuy... maar ook met Merkel uh, en nog met wat andere leiders... om de tafel wilde om precies te weten wat Nederland nou overhoudt... aan uh, uh, die, die beroemde uh, korting die Nederland heeft hè, van 1 miljard op onze afdrachten aan Europa. Die zou talen, dat was vanochtend uh, het uh, nieuws en het slecht nieuws voor Nederland... naar 650 miljoen... Uh, dat bleek dan uh, ineens weer mee te vallen. Uh, je moet daar weer allerlei andere getallen bij uh, bij halen om toch op die 1 miljard te komen. Maar ja, Nederland wilde dat gewoon allemaal wel... zwart op wit zien en de puntjes op de i zetten. En kennelijk is dat de laatste uren, uh, uren gebeurt... naar tevredenheid van Nederland. Ja, naar tevredenheid van Nederland. Goed, we, wat iedereen ervan vindt en hoe het uitgelegd moet worden... inclusief alle getallen, dat horen we natuurlijk uh, later. Want ik neem aan dat er zo dadelijk ook wel een persconferentie voorzien is... van Van Rompuy en niet te vergeten natuurlijk van premier Rutte. Tot later in de uitzending dan. En uh, ga lezen, Tijn Sade was dat vanuit Brussel. Dus met het allerlaatste nieuws. Is, namelijk dat er een akkoord is. Details, blijven aan het toestel gekluisterd, dan krijgt u die vanzelf mee. Wekenlang gaat het al over het risico. Dat hoort bij gasboringen in Groningen, in Den Haag, in de dorpen en in de provincie. Daar wordt die discussie gevoerd. En dan, rond middernacht, gebeurt het gewoon weer een keer. Kijk, hier zijn scheuren in de muren ontstaan. Ja, inderdaad, hier die uh, haarscheur in het stukwerk. Dat is hier in de gang...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 En dat is na de tweede schok vannacht is dat gebeurd. Vannacht dus in het Groningse Warfum, vlakbij Uithuizen. Kort na elkaar twee lichte aardbevingen. Ietsjes verderop, in Bedum is de nam van plan met boringen te gaan beginnen. Annemarie Heit is fractievoorzitter van de grootste partij in Bedum, gemeentebelangen. Heeft u de schok van gisteravond ook gevoeld? Ja, dat heb ik zeker. Wat ik, gebeurde uh, er bij u? Wat zegt u? Wat gebeurde er bij u? Nou, ik sta... Ik vrees dat we nu een schok, schok op de lijn hebben. Bij het epicentrum, wat afgelopen zomer bijvoorbeeld wel het geval was. Ja. Maar we kregen het wel degelijk mee en het duurde niet lang. Of op Twitter kwamen alle reacties binnen. Um, het was in de buurt van Zandeweer, lag het epicentrum. En uh, ja, mensen zijn heel erg geschrokken natuurlijk. Zorgt het ook voor een soort onzeker gevoel? Nou, absoluut. Um, we hebben allemaal een, een, een meeting gehad waar ook minister Kamp uh, was in Loppersum onlangs. En daar hebben heel veel bewoners ook uh, het woord gevoerd. Ja, en, en je ziet gewoon de machteloosheid, de angst. Um, uh, het, men heeft het gevoel um, dat men hier niet wordt erkend in het noorden. Dit speelt al jaren. Nou is die erkenning er. Um, he, het staatstoezicht heeft eigenlijk gezegd in een rapport op basis van onderzoek. Nou, je moet eigenlijk met onmiddellijke ingang stoppen met het winnen van aardgas, want het is gewoon echt gevaarlijk voor de veiligheid. Ja, en dan nou gaan ze toch nog weer een jaar verder, eh, omdat ze willen wachten op de onderzoeksresultaten van nieuwe onderzoeken, maar ondertussen staan we hier in Groningen met lege handen. Ja. En ja, hoe veilig zijn we hier? Maar wat kunt u er nog tegen doen? Nou ja, we zijn op dit moment bezig met de krachten te bundelen. Zowel vanuit de politiek wil ik dat initiatief nemen. Als ook algemeen plaatselijke belangen en allerlei andere verenigingen. Om toch opnieuw weer in met elkaar in gesprek te gaan. Om te kijken, er is een direct verband tussen de hoeveelheid gas die wordt gewonnen en de kracht van de bevingen. Nou, prima dat er onderzoeken komen. Ik kan me ook voorstellen dat je een en ander wil afwachten. Maar ik kan me niet voorstellen dat je ondertussen gewoon doorgaat met de winning, zoals je hem deed. Omdat zelfs nogmaals het sta... Toezicht op de mijne heeft gezegd... Dat, er, dat het gewoon echt onveilig is. Het is wat mij betreft ontoelaatbaar. Maar gaat u zover dat u zegt... nou, desnoods maar stoppen met boren? Um... Ik denk dat er in ieder geval een gesprek moet komen waarin ook dit uh, uh, wordt benoemd. Uh, wat in ieder geval een feit is, is als je veel minder gaat winnen en voorlopig zegt, nou dan maar de helft. Dat de kans op hele zware bevingen ook direct enorm afneemt. Dat zou misschien ook een alternatief kunnen zijn. Ik ben daarin geen expert. Ik kan alle gevolgen ook niet overzien. Het is ontzettend complex. Uh, maar uh, het staatstoezicht op de mijnen zegt dit niet zomaar. Die zeggen dat ook op basis van grondig onderzoek. En die zeggen klip en klaar stoppen. Want de veiligheid komt echt in het geding hier. En, en uh, ja, dat kun je niet zomaar naast je leerleggen tot december uh, van dit jaar. Nee. Als u uh, ergens anders zou wonen, bijvoorbeeld bij het uh, waar ze ook zouden willen gaan boren, heeft u dan een advies voor de mensen daar? Nou, ik denk dat het heel goed is om zowel vanuit de politiek als vanuit allerlei pl plaatselijke belangen, verenigingen, de krachten te bundelen, met elkaar in gesprek te gaan. Je ziet hier in Groningen een aantal burgemeesters die je veel hoort, die echt betrokken zijn. Uh, vanuit is dat vind ik zelf veel ja. minder het geval. Het is belangrijk om met elkaar op te trekken en uh, in gesprek te gaan met elkaar. Ja, Sjoertje de Visser is van de stichting Tegengas rond het uh, Friese Tjeukenmeer. Heeft u wat aan dat ad advies? Uh, zeker hebben wij wat aan dat advies. Uh, het viel mij ook al op dat uh, mevrouw net zei over de krachten bundelen. En dat is nou iets wat wij eigenlijk al vanuit 2005 hebben gedaan... om vooraan het proces, dus al voor de aanvraag van de proefboring... de krachten te bundelen als burgers... en daarna in contact te treden met de politiek. Ja. En ik moet zeggen dat onze gemeentepolitiek... haar zorgplicht heel serieus opneemt. Ja, want die hebben natuurlijk ook dat rapport gelezen... waar we het net over hadden met mevrouw Heijten. Uiteraard, die hebben ook die, die, diezelfde zorgen die wij ook hebben. En, en wij proberen daar zoveel mogelijk met elkaar... Um, iets te regelen, zodat dit soort onrust bij ons niet kan voorkomen. En in ieder geval die onrust over die schadeafwikkeling. Maar ja, onrust kan je volgens mij alleen voorkomen door te uh, voorkomen dat er geboord wordt. Want anders blijft het toch onrust. Dat is in ieder geval één ding wat zeker is. Als het er niet geboord wordt, zal er daaromtrend geen onrust zijn. Ja. Maar we moeten natuurlijk ook reëel blijven dat het, uh, uh, het gas toch ergens er wel uitgehaald zal worden. Ja, en dan wilt u garanties natuurlijk van, van de bedrijven die gaan boren, neem ik aan, van de overheden. Wat wilt u weten? O, waar wordt u door gerustgesteld? Nou, wij zouden gerustgesteld worden wanneer er in ieder geval een, een heldere um, afhandeling is van de schade. En ook dat de burger niet hoeft aan te tonen dat er een oorzakelijk verband is tussen haar schade en de aardgaswinning. Want dat is voor de burger vrijwel onmogelijk. Ja, helderheid, daar gaat het om. En een heldere afwikkeling van de schade als die gaat ontstaan. Mevrouw de Visser, ik dank u wel. En uh, ook hoorde u Annemarie Heijten, fractievoorzitter van de grootste partij in Bedem. En dan van het noorden naar het zuiden. Het carnaval barst los dit weekend. krijgt trouwens ook in Noord-Nederland vieren hoor. Jong en oud kan zich weer lekker laten gaan. En voor veel mensen hoort daar natuurlijk een biertje bij. Maar sinds 1 januari mogen jongeren onder de 16 jaar... geen drank meer bij zich hebben op straat. Laat staan dat ze het mogen opdrinken. Gemeenten moeten dat gaan controleren. Maar we hebben een steekproef gehouden hier bij de NOS. En wat blijkt? Gemeenten in Brabant en Limburg... gaan daar tijdens de carnaval heel verschillend mee om. Josephine Trehi is in Sittard... Josephine, de muziek al een beetje op de achtergrond of sta je in een winkelcentrum? Nee hoor, nee. Ik sta vlak aan de zijkant van de markt. Waar ze hier het scholierencarnaval hebben. Nee, maar dit is gewoon ouderwetse muziek uit de jaren 70, 80 volgens mij. Ja, zal je net zien, hè nu ja. als ik in de uitzending ben. <laughs> nou, we hadden hier al een carnavalskraken en een carnavalskraken, hoor, tot nu toe. <laughs> Dat en, wel. Uh, ja, ja, dus de sfeer is goed. Uh, het is dus voor scholieren, wat ik zei. Vanmiddag om twee uur begonnen. En uh, de markt staat echt helemaal vol. Ze hebben hekken eromheen gedaan. En uh, ja, super druk hier. Iedereen verkleed. Jij bent daar, uh, ja, behalve om naar de verkleedpartijen te kijken... ook om het uh, verhaal te vertellen over het, al of het alcohol, waar ik het al over had. Dat er heel verschillend over mee wordt omgegaan in diverse gemeenten. Hoe gaan ze bij jou in Sittard ermee om? Nou, hier zijn ze heel streng. Uh, wat ze hier al een paar jaar doen is dat ze met zo'n polsbandjesysteem werken. Dus als je iets te drinken wil kopen of als je alcohol wil kopen... moet je je identiteitsbewijs laten zien en dan krijg je een polsbandje. Zo niet, dan krijg je geen bier. Maar dit jaar gaan ze nog verder. Ze hebben veel gedaan in preventie. Ze zijn bij scholen langs gegaan, uh, Veel voorlichting gegeven aan jongeren... Er is de Mondriaan verslavingspreventie, die loopt hier rond, die is ook aan het flyeren. Ze hebben uh, boa's, dat zijn van die speciale ambtenaren die opgeleid zijn om uh, jongeren en alcoholbeleid uh, in de gaten te houden. En uh, ja, van die mystery kids hebben ze ook. Dus uh, ja, kids? Jongeren die ja, er zijn dus jongeren die proberen dan stiekem alcohol te kopen om te kijken of het lukt wel of niet. Op die manier. En wat gaan ze, ja, nou klinkt het echt carnavalachtig, wat gaan ze de rest van het weekend doen? Dat is een beetje dubbel eraan. Uh, kijk, want dat schrolierencarnaval kunnen ze dus goed in de gaten houden. Wat ik zei met die hekken om de markt heen. Maar ja, op een of zes is het hier afgelopen. Dan waaien al die uh, leerlingen, jongeren uh, over de stad uit. En dan is het moeilijk om te controleren natuurlijk of ze wel of niet een biertje nemen. En ik vroeg dat ook net aan de burgemeester Cox van Zittard. Ja, maar ik heb geen hobby gemaakt van uh, controleren. Ik ben niet degene die hier permanent rondloopt... en denkt van ik ga weer alle feesten controleren of de wet wel gehanteerd wordt. De horecaondernemers zijn er verantwoordelijk ervoor. De auto's zijn er verantwoordelijk voor. En als we toch iemand kon, uh, constateert dat iemand de wet overtreden heeft... krijgt hij een bekeurig van 45 euro. En dan is het zijn of haar verantwoordelijkheid. Ja, het is je uh, eigen verantwoordelijkheid dus. Um, maar er zijn gemeenten die het helemaal niet controleren. Er zijn een paar gemeenten inderdaad die uh, zeggen... Weet je, die wet is 1 januari ingevoerd, wij zijn er nog helemaal niet klaar voor. Die boa's, die ze dus hier wel hebben in Sittard, die hebben wij nog helemaal niet kunnen opleiden. Daar hebben we meer tijd voor nodig. Dat is onder andere um, Breda, zegt dat, Tilburg, zegt dat, Os en Roermond. Daar was ik vanmiddag. Uh, daar hadden ze ook een uh, scholierencarnaval en daar sprak ik ook met de burgemeester erover. Burgemeester Kammaert, hoe gaat u om met die regels over jongeren en alcohol hier? Nou, we hebben wel politieagenten en zo, maar je moet eigenlijk wat extra capaciteit op die jeugdige groep kunnen zetten. Hè? Dat, is dat heeft hij nu die... nog niet. Vooral voorziening voor nodig. Dus daar, uh, ja, dat komt dan in de loop van dit jaar. We hopen dat het goed gaat dan maar. Nou, ik ben eigenlijk wel. We hebben wel een goed gevoel, want dit is niet de eerste keer dat we Carnaval meemaken. Uh, er zijn altijd wel uitwassen, maar we hebben dit jaar nog strakker uh, zijn we gaan zitten op het afgrendelen van het evenemententerrein. Vorig jaar was het hier een beetje misgaan? Uh, af en toe wat incidenten, maar we hebben nu geprobeerd om dat nog strakker te doen. Want dus er nu een ingang... hek omheen? staat. Ja, met ingangscontrole. Dus iedereen moet uh, de drank die hij bij zich heeft inleveren. We kwamen vorig jaar wel met, uh, met, uh, met mandjes tegelijk met uh, drank aanzetten. Dat is uh, nu niet meer mogelijk. Naar de ingang wordt iedereen zijn tassen gecontroleerd. Wat doen we hiermee? Nee? Wordt iedereen gecontroleerd? Ja, oppervlakking en tassen. Hi, trouwens jullie. 13. Geen bier hè, voor jullie? Nee, nee. Weet je dat wel of niet? Bier is vies. Doe dan maar dan. Flugel. Vlugel. Ja, vlugel, dat zijn van die kleine flesjes, van die shotjes. Daar zijn ze dol op. Maar um, ja, ik ga zo eens even kijken of iedereen hier uh, in Sittard zich een beetje netjes gedraagt. Goed. En dan ben ik ook benieuwd wat ze allemaal nog gaan spelen. Speciaal voor jou en de scholieren daar. Josephine Trehi. We hoorden net al het verse nieuws over het akkoord over de begroting in Brussel. Zo dadelijk gaan we weer praten met Tijn Sade. Want Tijn is druk aan het lezen en loopt al die persconferenties in Brussel op dit moment af. De verkeersinformatie, Wijnand Zwaan, de vrijdagavondspits. Er ja, gebeurt tot nu toe niet zo heel veel in deze avondspits. Een ongelukje hier en daar, maar dat is vaak ook snel weer van de weg af. Zoals op de A15 van Rotterdam naar Gorkum, bij Papendrecht nog 6 kilometer. En op de A20 naar Gouda, bij Moordrecht 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Hier is Marco Verhoef voor het weer. Marco, we hoorden net al het uh, carnaval. En we moeten het ook even over de wintersport hebben. Op een of andere manier ondersmakelijk <laughs> met elkaar verbonden. Um, eerst het carnaval. Wat krijgen we voor weer? Nou, oh. het is in ieder geval koud. Het blijft uh, onder de normale waarde voor de tijd van het jaar. Dat is een graad of zes. En we komen op twee tot vier graden maximaal uit. En in de nacht vriest het. Dus uh, dat zal het ook in de avond wel doen. Dus mensen die gaan stappen, die moeten echt wel uh, warme kleding meenemen... voor uh, de terugweg. Uh, dit is... Het is er koud genoeg voor. Bij de optochten houden we het een beetje droog? Morgen waarschijnlijk wel. Er zou nog een enkel sneeuwbuitje kunnen vallen in het noorden van het land. En ik heb begrepen dat men daar iets minder fanatiek carnaval viert dan in het zuiden. Dat hoewel dat verhaal gaat. Ja, daarom. Maar goed, ook daar zal het best wel hier en daar wat gefeest worden. Dus en daar kan dan een enkele sneeuwbui vallen. In het zuiden blijft het waarschijnlijk droog. Met die temperatuur als gezegd van een graad of drie, denk ik. Maar de zondag zal wel een ander verhaal worden. Wat temperatuur betreft misschien niet zozeer. Mogelijke graadje eraf, zelfs twee graden. Maar in de loop van de dag krijgen we te maken met de nadering van een storing. En dan voel je al een klein beetje aankomen. Ja. En dan komt er weer neerslag aan. En we hebben het deze winter al een paar keer gehad dat zo'n lage drukgebiedje dan juist op zo'n manier over Nederland trekt. Dat we op sommige plaatsen gewoon weer een leuk pakje sneeuw erbij krijgen. Nou, dat. Is waarschijnlijk weggelegd voor de nacht naar maandag. Daar hebben dus de meeste optochten geen last van. Want uh, ja, die vinden overdag plaats. Maar ik durf het nog niet helemaal uit te sluiten. dat er in de loop van zondag toch wat winterse neerslag valt. Nou, blijf de berichten in de gaten houden. en kijk gewoon naar de hemel wat er valt. Die uh, sneeuw. Uh, dat is natuurlijk wel weer prettig als je gaat skiën. Hoe, hoe, hoe, is, het? hoe is het om te beginnen onderweg naar uh, de skigebieden? Ja, nou, het is in ieder geval koud in Europa. En, dat en ook in de, in de Alpen. En dat betekent eigenlijk van hier tot aan nou ja, de Noord-Italiaanse Alpen. Uh, dat het kwik gewoon onder nul ligt. of in ieder geval zo dicht bij nul. Dat als als een neerslag valt, dat dat vaak een vaste vorm is. Dus sneeuwval. Nou, Die sneeuwval vinden we morgen in buien in Duitsland... en misschien ook in delen van Frankrijk nog wel terug... eigenlijk aan de noordflank van de Alpen. En dan zal het echt niet de hele weg sneeuwen. Maar hier en daar een sneeuwbui... dan kan het toch best wel eventjes wat, uh, wat vervelend zijn op de weg. Daarvan heb je geen last als je wat meer in het, uh, via het westen van Frankrijk rijdt... richting de Franse Alpen. En ook in Italië zal het waarschijnlijk wel droog en vrij zonnig zijn. Nou ja, en dan ben je er één keer en dan is het zondag waarschijnlijk overal droog... met flinke zonnige perioden... Prachtige sneeuw hoeveelheden. Dus ik zou zeggen, genieten maar. Ja. en de winter blijft aanhouden. Ja, die blijft. Oh. Muziek. Dat was wel een prettige mededeling. En die grammar is dit. Fine by me. You're not the type, type of girl to remain with the guy. With the guy too shy, too afraid to say. He'll give his heart. Just saying it's Tijd voor Tijn Sade in Brussel. Want er is een akkoord over de Europese begroting tot 2020. En het gaat om de details. Tijn, zijn de details er al? Uh, nou, De details voor Nederland uh, zijn uh, duidelijk en gunstiger dan vanochtend leek. Uh, het grote plaatje komt neer op dat de begroting van Europa over de komende zeven jaar dus omlaag gaat. Naar 960 miljard. Dat is natuurlijk niet mooi voor Europa. Maar wel mooi voor Nederland. Want Nederland wilde dat. En Nederland... Behoud omgerekend, een ingewikkelde rekensom, maar Behoud is een 1 miljard korting op de afdrachten aan Europa. Daar is het vanmiddag enorm over gesteggeld, over de details. Uh, en uh, uiteindelijk komt dat toch uh, gunstig neer voor Nederland. Uh, en zometeen gaat uh, Rutte een persconferentie geven, dan gaan we het allemaal horen in detail van hem. Uh, en uh, zo is de situatie nu, de top is in ieder geval voorbij. Men is er dus uh, na anderhalve dag slopende vergaderingen uit. Ja, maar Nederland houdt ongeveer, zeg jij, hetzelfde bedrag. Dus Rutte kan daarmee thuiskomen. Ja, Rutte kan hier, uh, zoals wij nu de details kennen. Kan hij daarmee thuiskomen uh, hoe hij dat zometeen gaat verdedigen in de persconferentie? Dat horen we zometeen. Het is nogal een ingewikkelde rekensom. Maar het uh, ziet er naar uit dat hij zijn 1 miljard korting behouden heeft. Goed, dat horen we zometeen. Hoort u natuurlijk hier op deze zender uh, live, als het even kan. De persconferentie van premier Rutte in Brussel. Heb ik nog één bericht voor de klok van vijf uur van u? over het Instituut Nederlande in Parijs. Daar is het doek voor gevallen. Vorig jaar kondigde de, de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken... dat was Uri Roosentaal, aan... dat de jaarlijkse subsidie zou worden geschrapt. Protestacties volgden. En met het aantreden van de nieuwe minister, Frans Timmermans... gloorde er ook vervolgens hoop. Timmermans zei dat het instituut op enigerlei wijze... gehandhaafd zou kunnen worden. Maar vandaag kwam de slecht nieuws. Vertelt pers personeelswoordvoerder Harry Bos... aan onze correspondent Frank Renaud. Ja, de ambassadeur dus in zijn uh, hoedanigheid als uh, voorzitter van de Raad van uh, Toezicht heeft ons vanmorgen gezegd dat wij uh, collectief worden ontslagen. Voor hoeveel mensen hebben we het dan? Nou, een man of 20, 25 met alle, alle kortlopende of uh, uh, fulltime en parttime contracten, alles bij elkaar. Dus iedereen. U zit allemaal op straat. Per wanneer? Uh, hoogstwaarschijnlijk per 1 januari 2014. Uh, nog niet helemaal zeker is dat. Maar het, het is wel duidelijk dat ze uh, de, de subsidie die doorloopt tot 2015... het laatste jaar gaan gebruiken om alle frictiekosten... dus gewoon wat je uh, wat meer uh, uh, normale kan noemen... de oprotpremie op, op, daarvoor gaan uh, gebruiken voor, uh, voor, uh, om ons te betalen. Hoe was de reactie van het personeel toen ze dat hoorden? Nou, wij waren, werden dus eerst ontvangen als, als uh, gedelegeerden. Ja, we voelden het natuurlijk al uh, aankomen. Maar er was toch wel wat redelijk uh, wat emotie toen de ambassadeur daarna aan het volle, voltallige personeel aangaf wat er, uh, wat er ging gebeuren. Uh, ja, mensen voelen zich natuurlijk toch uh, uh, ja, voelen zich, teleur, zich teleurgesteld. En, vind ook eigenlijk dat, uh, dat al hun werk... wat ze jarenlang met ontzettend veel liefde hebben gedaan... Uh, niet, uh, niet uh, op waarde wordt geschat. Want daar gaat het natuurlijk toch om. Het personeel wordt dus ontslagen, maar dat betekent niet automatisch... dat alle activiteiten die hier in het instituut gebeurden... de afgelopen decennia zijn gebeurd, dat die ook stopgezet worden, toch? Nou, het, is, het ligt even iets ingewikkelder. Kijk, wij zijn een huurder van dit gebouw. De, huur, de, de verhuurder is de Stichting Custodia. de Stichting Custodia is? De Stichting Custodia is een kunstcollectie die uh, opgericht is door uh, Frits Lucht. De Stichting Custodia is eigenaar van dit gebouw... en heeft al aangegeven dat ze door willen... met uh, uh, een, een openbare culturele functie van dit gebouw. Uh, dat betekent dus dat de eerste verdieping die nu wordt gebruikt... voor tentoonstelling gebruikt blijft worden en uh, ze gaan ook uh, een bibliotheek die er nu uh, is die gaan ze uitbreiden dus die, die functies blijven wel uh, gespaard maar uh, verdere dingen, zoals concerten en, en, en debatten en avonden... Ja, dat wordt een hele andere zaak. Dat, uh, dat soort dingen die, uh, die gaan hier niet meer plaatsvinden. En dan heb ik nog niet eens over, uh, over de taalafdeling... Hè, die dus op de derde verdieping zit. Dat is, uh, dat is wel heel duidelijk. Daar, uh, dat, uh, daar wil men niet meer aan. Ed Hansen, ook vertegenwoordiger van het personeel. U gaat over de taalafdelingen. Dat is een van de zaken waar het Nederlander beroemd over is. De Nederlandse taal is die hier in Parijs wordt gegeven. Ook voor u valt het doek. Uh, op dit moment uh, begrijpen wij uit de woorden van de voorzitter van de Raad van Toezicht... Dat het ministerie toch op een of andere manier wel begrepen heeft, ook door de reacties van de Franse volwassenen die bij ons op les komen en ook de ouders van de Nederlandse kinderen die hier zitten. Dat het misschien toch wel belangrijk is dat er toch een soort continuïteit komt in het onderwijs van het Nederlands hier in Parijs. En het ministerie zegt op een of andere manier toch misschien te willen nadenken of dat voor de komende jaren op een of andere manier toch gefaciliteerd zou kunnen worden. Maar toch wordt tot die tijd iedereen op straat gezet. Uh, van, nou, vanochtend hebben wij gehoord dat uh, dus van de voorstel van, van, van toezicht dat uh, de, de verzoeken tot ontslag van, elk, van iedere medewerker dit jaar... Uh, zal worden geformuleerd. Het Hansen van het Instituut Nederlanden in Parijs. Hij was in gesprek met Frank Renaud. De Raad voor Cultuur komt binnen enkele maanden... met een advies over hoe Nederland nog wel enkele culturele activiteiten... kan voortzetten in Frankrijk. En op basis daarvan neemt minister Timmermans uiteindelijk een beslissing. Zo dadelijk, na de klok van vijf uur veel meer over dat akkoord... dat is bereikt in Europa. Premier Rutte staat... Nou namelijk op het punt om een persconferentie te beginnen. Blijven bij Radio 1. Vanavond, BNM Today. En op een gegeven moment kwam ik bij iemand van het Vrijstikisch leger... en die wist gewoon zeggen, ja, die is dood, die is dood. Vanavond om half negen op Radio 1. En jij hebt onderweg die oude naast me nog een paar keer ingehaald. <laughs> ik zou zijn oude tegen hebben. Luister en kijk mee op radio1.nl. Beyoncé, buig voorover om haar billen te laten zien aan het uitzinnige publiek...